De Colombiaanse terreurorganisatie FARC heeft bevestigd... dat ze een Franse journalist heeft gegijzeld. De verslaggever verdween vorige week... tijdens een gevecht van het Colombiaanse leger met FARC-strijders. De Fransman deed verslag van die strijd. Maar volgens de FARC maakte hij propaganda voor het leger. De terreurgroep had juist beloofd geen mensen meer te zullen ontvoeren. Vorige maand werden de laatste gijzelaars vrijgelaten. Het tv-programma Zomergasten wordt dit jaar gepresenteerd... door de Belg Jan Leijers. Dat is bekendgemaakt in De Wereld Draait Door... Leijers presenteerde voor de VRT interview- en reisprogramma's... zoals De Weg naar Mekka en De Weg naar het Avondland... die ook door de VPRO werden uitgezonden. Verder is hij schrijver en filosoof. In de jaren tachtig was hij zanger en gitarist in de band Soul Sister... bekend van The Way to Your Heart. Het is voor het eerst dat zomergasten wordt gepresenteerd door een Vlaming. Jan Leijers is de opvolger van Jelle Brandt-Korstius.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 It-Thinking. it Dit is Radio 1. VNN Today. Lisbeth Staats. Het is 9 uur geweest. Wat gaan we allemaal missen aan Nicolas Sarkozy als hij straks geen president meer is? Je hoort het straks van onder andere Philip Frerix. En wat deed je vroeger eigenlijk als je graag een kind wilde, maar geen man had? We duiken in de zombige geschiedenis van de spermabank. En we zijn ook te vinden op Facebook. Daarvoor ga je naar facebook.com. bnntoday De jeugdwerkloosheid is flink gestegen. Bijna 12% van de jongeren zit nu zonder baan. In één keer je droombaan zit er voorlopig niet meer bij. Help, ik zoek een baan. Ja, het is kommer en kwel op de arbeidsmarkt. Zeker als je jezelf tot de categorie jongeren mag rekenen. De jeugdwerkloosheid in Europa is nog nooit zo hoog geweest. In Spanje zit maar liefst de helft van alle jongeren thuis op de bank. In Nederland is 12% van de jongeren werkloos en dat percentage loopt op. Tijd om in actie te komen. BNN-DJ Timor Perlin gaat de komende weken in de rubriek Help, ik zoek een baan... als een soort van superman op zoek naar werk voor jonge, getalenteerde en vooral ambitieuze werklozen. Timor, hoi. Hoi, Superman. Ja, Superman ben je yes, inpak. Hallo. Heel goed. Wat ga je doen? Want je, je lijkt een soort reddende engel die alle jongeren aan een baan gaat helpen. Nou, dat ja. lijkt me best ambitieus. Ja, dat is heel ambitieus. En uh, daar zit natuurlijk een maar aan. Wat ik eigenlijk, gewoon, eigenlijk heel simpel doe, ik gebruik het BNN-netwerk... Dus zeg maar alle, alle, alle mensen die wij in ons netwerk hebben, uh, ik noem een Danny Mekic, de internetondernemer, uh, Barbara Barend, uh, Oscar Hammerstein. En die koppel ik dan bijvoorbeeld, die koppel ik gewoon aan de jongeren die zich hebben opgegeven, de jongeren die net zijn afgestudeerd eigenlijk en al honderden sollicitaties achter de rug hebben. Um, die koppel ik met elkaar, en zodat ze tips kunnen krijgen van de mensen echt uit de beroepspraktijk en uh, misschien ook, ook gewoon een deel van het netwerk kunnen gebruiken ervan. En misschien wel een baan. En misschien wel een baan, inderdaad, ja. Ja. En waarom doe je dit? Heb je een soort persoonlijke drive? Ja, uh, nou, wat, wat ik een beetje merkte... Um, nee, ik heb geen... Kijk, persoonlijke drive, voor ons was het heel makkelijk, hè? Ik, ik ben midden de dertig, toen wij afstudeerden, toen was er gewoon voor iedereen een baan. Er was gewoon geen probleem. Maar wat je gewoon nu merkt, is dat het... Ja, het is gewoon treurig. Ik spreek gewoon mensen voor Help ik zoek een baan. En die hebben echt een prachtig... Um, CV? Ja, uh, prachtig CV. Alle opleidingen gedaan. Ze zijn slim, zien er goed uit en hebben toch geen baan. Ze hebben echt wel tien sollicitaties uh, er, eruit. En dat is gewoon zonde van alle talent. Dus dat is wat, wat we doen. En, wa en wat vertellen ze jou? Wat gebeurt er dan op zo'n sollicitatie? Zijn ze gewoon nummer 133.000 of... Uh... Nou, Ligt er ja, dan niets? Nou, ook wel. Nou ja, het, het verschilt heel erg. Wat ik, wat ik nu heel erg heb gemerkt, want we hebben, we hebben al een paar dingen, dingen opgenomen. Wat ik heel erg merk is bij de, bij de universitair gescholden. Ja? Is wat die nu echt missen, is stage. Dat loop je gewoon bijna niet als je een universitaire studie doet. Nee. En dat was vroeger geen probleem. Je kwam zo aan een baan. Um, maar wat je nu merkt, is dat dat gewoon onombeerlijk is om in ieder geval de eerste stap op de arbeidsmarkt te zetten. Als je die eerste baan niet hebt gehad, de eerste stage, heb je ook gewoon nergens een in ingang. Nee. En uh, nou, dat is vooral hun groot probleem. Dus zij zoeken gewoon echt ingangen, dus in dat netwerk. En, en... Uh, ja, ja, ja, verder heb ik uh, bijvoorbeeld, ja, er zitten ook gewoon echt wel met, met, met mensen bij die, uh, we spraken vorige week een, een jongen, die, die is gewoon, en dat is een hele slimme jongen, die is uh, afgestudeerd, um, maar is gewoon niet zo goed in zichzelf te verkopen. Ja. En dat is ook weer lastig in deze markt. Weet je, vroeger, um, uh, uh, nou ja, als hij zijn werk maar, maar goed deed, was prima. Uh, maar ja, die, die werkgevers zijn nu zo selectief geworden. Die willen meer, ja. Ja, maar nou, die willen ja. gewoon in de eerste indruk al meteen... Oké, okay, dat is iemand waar ik, waar ik mee... Uh, en en mee de, mee de mensen uit ons BNN2D-netwerk, kunnen die, die jongeren ook daarin helpen? Jezelf presenteren of uh, goed jezelf pitchen, hoe je het noemt? Ja, nee, zeker, zeker. dat zijn natuurlijk allemaal, weet je, die mensen in dat netwerk... dat zijn allemaal mensen met, met, een, met een vlotte babbel... Uh, uh, en uh, die, die werken, een deel werkt in de media. Dus dat, dat zijn wel mensen die de goede tips kunnen geven. Ja. Nou, en, morgen uh, horen we jou uh, voor, uh, voor ja. het eerst. En we kunnen al even een klein stukje laten horen. Dat is met deze oh. jongen. Ja. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Ik zoek een baan. Ik ben Jasper Schippers. Dag Jasper, onze eerste kandidaat uit Brabant. Hij is 30 jaar en heeft zijn hele leven lang gestudeerd. Ik... Uh... Ik ben van de MAVO doorgegroeid naar mbo, hbo en universiteit, personeelwetenschappen. Uh, ik ben gaan solliciteren. Ik heb nu 104 sollicitatieacties uh, gehad. Ho ho hoeveel, zeg je Jasper? Ik heb nu 104 sollicitatieacties gehad. Sollicitatieacties. Ja, dat zijn dus uh, sollicitatiebrieven, intakegesprekken, uh, netwerkgesprekken. Uh, 104? 104. Uh, nou, mensen hebben wel bewondering voor mij dat ik elke keer weer mijn accu oplaat en uh, gewoon weer doorga. Dat, uh, dat siert mij ook wel, vind ik. Ja, nou en of Jasper. En dat vinden de werkgevers zeker ook. Nou, wat, wat volgens mij wel veel voorkomend is, is dat, uh, dat je solliciteert en dat je een, een nette brief uh, stuurt met je cv... en dat je daar echt uh, een half uurtje op gezeten hebt, maar dat je er gewoon niks hoort van bedrijven. Uh, of dat uh, een hotmail-account is uh, geweigerd, omdat zij natuurlijk een spamfilter hebben. Ja, dat soort dingen. Dan zit je te wachten op een reactie, maar dat, dat komt gewoon bij bedrijven niet binnen. Pff, wat een gedoe, zeg. Jasper is op zoek naar een baan in de Human Resources, de personeelszaken natuurlijk... en wordt altijd afgewezen op te weinig ervaring. Ja, als je hele leven lang gestudeerd hebt, dan kan het ook niet, anders. Maar als je dan op gesprek mag komen, dan loopt het weer mis. Ik heb een keer, dat was wel een leuke, een speeddate gehad met vijf werkgevers. Die mochten allemaal één vraag stellen, dus dat was vijf minuten. En toen kreeg ik achteraf te horen, Jasper, we hadden geen unanieme klik met jou. Terwijl ik nog nooit in mijn leven gehoord heb dat ik met iemand geen klik heb. Want ik ben een heel mensgericht, sociaal, leuk type en ik kan met iedereen door hun deur. Dus uh, met die feedback kon ik niet zoveel, inderdaad. Nee, natuurlijk niet, want hij is een hele open en vriendelijke Brabantse jongen. Mooi gekleed, met van die dure van Bommels aan de voeten. Dus morgen gaan we hem helpen aan zijn eerste stap in zijn nieuwe netwerk. Of, zoals Jasper het zelf zegt... Je hebt maar één baan nodig en daar moet je voor werken. Hoppa, goed gezegd. En morgen gaan we dat dus doen met Floris van Bommel, de schoenmagnaat. Wat verwacht je er nou eigenlijk zelf van, Jasper? Um, ik verwacht dat ik uh, wat uh, meer zelfvertrouwen, wat sterker in mijn schoenen mag staan... in mijn Floris van Bommels uh, ja, wat krachtiger over mag komen... Uh, en mezelf nog krachtiger profileren ten opzichte van mijn uh, concurrenten. Ja, concurrenten, goed zo, that's the spirit. Morgen hoor je hem, de ontmoeting tussen Floris van Bommel en Jasper Schippers. Tot morgen. Ja, hij kan met iedereen door één deur. Morgen hoor je dus hoe het afloopt met Jasper. Timoor, succes en dankjewel. Ja. Dankjewel, hij geeft hele goede tips, Floris van oh, Mommond. Ik ga zeker luisteren. Ja, dankjewel. Yo. Mannen die het Rijnstaten ziekenhuis volgen op Twitter... krijgen straks een zaadvragende tweet. Ja, dat hoor je goed. Het ziekenhuis in Arnhem gaat spermadonoren werven via Twitter en Facebook... om het tekort aan te vullen. In BNN Today duiken we iedere dag de geschiedenisboeken in... naar aanleiding van het nieuws. Mark van Hasselt van het Historisch Museum Archeon, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ik, stel, ik ben een vrouw in de Romeinse tijd en ik heb een onvruchtbare man. Waar moest ik dan mijn spermadonor vinden? Nou ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Of je hebt misschien gewoon zin in een verzetje. En dan ga je eigenlijk naar de lanista. De lanista was de trainer van de gladiatoren. Want dat, ah. Wat de Romeinen betreft is dat toch wel een beetje de ideale man. In ieder geval wat fysiek betreft. He, groot, sterk, stoer, met veel virtus, zoals ze dat noemen, mannelijkheid. En ja, als je dan toch een kind wil, dan wil je het liefst eentje die daarop lijkt. Maar dat waren toch slaven? Het waren slaven, ze waren bezit. Niet allemaal, maar eigenlijk een grote, overgrote meerderheid was dat wel. Dus vandaar dat je ook eigenlijk bij een Nanista gewoon het woord uitkiezen had. Dat was een soort, ja, je ging daarheen, je betaalde een bedrag afhankelijk van de kwaliteit van de gladiator. En dan kon je even, ja, je zin daarmee doen. Dan, dan moest je daar even seks mee hebben? Ik bedoel, daar had je dan voor betaald natuurlijk. Dus het, uh, natuurlijk al, al, ook als een gladiator wat, eh, wat sterker was... had veel overwinningen behaald, dan was het natuurlijk duurder. en Er waren natuurlijk ook wat goedkopere gladiatoren... voor de dames met minder geld. Maar dit was eigenlijk wel iets wat uh, de, vooral de rijke dames graag deden... als ze dan uh, even niks te doen hadden. Of inderdaad, als ze dus iemand zochten... die sterke kinderen op de wereld uh, kon helpen zetten. En na de Romeinse tijd waren er geen gladiatoren meer. Tja, hoe komen vrouwen dan aan hun spermadonoren? Ja, nou, in de middeleeuwen bijvoorbeeld. Is, wat dat betreft is men wat, wat kuizer. Of in ieder geval heeft het huwelijk uh, wat meer de nadruk. En uh, de kerk zit er natuurlijk bovenop. Maar toch was het wel heel gebruikelijk dat vrouwen uh, ja, toch bij uh, vooral de rijke en machtige mannen dan eigenlijk aankloppen. Die hebben dan eigenlijk dezelfde kwaliteit, maar op een andere manier. Ze hebben voornamelijk veel bezit, veel geld, veel aanzien. Uh, bijvoorbeeld uh, Philips de Goede, de vader van Karel de Stouten. Die had Wie kent hem niet? Herken... Ja. ja, precies. Ja, hij was uh, hertog van Bourgondië in de 15e eeuw, dus aan het einde van de middeleeuwen. En de Bourgondische Rijk was groot en machtig en die man die was verschrikkelijk rijk. Hij was waarschijnlijk de rijkste man in heel Europa op dat moment. En hij had 30 maîtresses, Zo. in ieder geval waar, waar we van weten. En 18 bastaardzonen die hij op de wereld heeft gezet, die hij herkend heeft. Hij had waarschijnlijk, waarschijnlijk nog wel meer kinderen. Uh, naast zijn eigen drie kinderen die, gewoon die uh, hij bij zijn drie vrouwen heeft verwekt. En dat was hij normaal? Was er, dat was geen schande? Nee, dat was geen schande. De, de, die bastaardkinderen die kregen ook bezit. Die kregen land van hun heer en van hun vader. Dus tegelijk. Uh, titels, alles uh, wat ze nodig hadden eigenlijk. En dus we kunnen ervan uitgaan dat ook die metresses... maar uh, ja, uh, die vrouwen die bij uh, hem kwamen aankloppen... dat die dat niet zomaar deden. En dat dat uh, eigenlijk wel uh, geaccepteerd werd. Maar als en... je 18 bastaardkinderen hebt en nog uh, eigen kinderen... kun je die allemaal betalen? Dat kost toch een rip uit je lijf? Ja, dat zeker. Maar gelukkig was het begon, ja, Rijk was zeer succesvol in die tijd. Uh, het had een enorm gebied, vooral Frankrijk eigenlijk. Uh, een stukje Duitsland. Uh, ze zijn tot hier uh, in Nederland ook gekomen. En uh, ja, het was wat dat betreft een voorbeeld voor eigenlijk uh, het, heel Europa. En uh, daardoor ook het rijkste. Zij hadden uh, enorme hoeveelheden ja, uh, geld. Uh, schatten, uh, bezit, land, wat, uh, wat uh, te vergeven was, land was in die tijd eigenlijk hetzelfde als geld. Ja. Dus uh, al die kinderen die konden we wel een stukje land geven, dat ze dan konden beheren... waar ze weer geld mee konden verdienen. Ik vind het een creatieve oplossing. Mark van Asselt, bedankt. Graag gedaan. Wat doet trainer Gert-Jan Verbeek deze zomer? Dat vertelt hij zometeen in de sportrubriek met Ermen Wennemars. En we volgen het lijsttrekkersdebat van het CDA. Natuurlijk met onze eigen Den haag watchers Sievert van Linden. En met de hoofdredacteur van Esquire, want het oog wil ook wat. En wil je meekijken? Dat kan. Ga dan naar radio1.nl en klik op de webcam. I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 Side, all looking out at this happiness. I search for between the sheets, or feeling blind. Realize all I was searching for was me. Oh. oh. Like wildflowers oh. hoorde Ben Howard met Keep Your Head Up. Het is maandag en dat betekent tijd voor sport. Gisteren was de laatste competitiedag voor de eredivisie. Sommige clubs moeten nog play-offs spelen... maar voor veel voetballers en trainers is het vakantie. En wat doet een trainer eigenlijk als hij vrij is? Onze eigen Erben Wennemars sprak eerder vanavond... met AZ-trainer, AZ-trainer Gertjan Verbeek. Volgens mij ga je deze vakantie ga je twee dingen doen. En één ding, dat is je gaat een weekje naar Australië toe... Ja, dat klopt. Ik ga met toch Germans, de algemeen directeur, gaan we een week naar Australië. Een soort werkbezoek afleggen bij een aantal Australian football clubs. En dat is met de Aussie Rules, dus dat is een ja. mengeling van rugby en, en voetbal. Om te kijken hoe men daar denkt over trainingsmethoden en -methodieken. En hoe ze die spelers voorbereiden op een, op een, op een, op een seizoen. Wat, wat, wat wil je daar gaan halen? Kennis. We willen kennis, kennis opdoen. Als je kijkt hoe atletisch die mannen zijn, hoe, ja. eh, hoe hard die competitie is. Huh? Uh, hoe gehard die spelers die competitie ook ingaan. Ja. Uh, daar willen wij ons voordeel mee doen. Om te kijken van uh, hoe worden die getraind. Uh, uh, hoe, hoe zit die planning en die periodisering in elkaar. Uh, dus je kijkt met name naar de fysieke aspecten van, van het trainen van de atleten. Ja. Ik had ooit een gesprek samen met Marco van Basten. En, en Marco van Basten zei tegen mij. van Herbert, Het grote verschil tussen de, tussen de, tussen de, tussen de uh, eredivisie die wij in Nederland hebben. En de, de, de grote leagues in het buitenland. Is gewoon dat we gewoon fysiek gewoon niet mee kunnen. Wij zijn gewoon te klein en gewoon niet sterk genoeg. Om, om in om tegen die buitenlandse clubs uh, gewoon uh, echt een, een, een, een vuist te kunnen maken. Deel jij die mening? Nou, als je kijkt dus naar de wijze waarop wij zeker in die uitwedstrijd bij Valencia ja, uh, ook fysiek uh, het ondersteunt moesten delven, ja. uh, we moeten wel de kant in maken dat het elfo gemiddeld 3-4 oude was het elf van ons. Mm -hmm. Dus we hebben jongens van drie vier de tijd om ze fysiek te ontwikkelen. Maar je moet je ogen niet sluiten dat het misschien wel alles te veel alleen maar met bal en, en, en voetballend wordt gedaan. Mm. En ook eens kijken of, of je dat niet. Eh, want als je kijkt naar de bouw van de, de Nederlander, dat is geen uh, kleine jongen. Nee, in principe niet. Daar, de... ja, dat is, maar, maar qua sprongkracht, qua duelkracht, eh, qua sprintkracht, ja, daarin, daarin lopen we niet voorop. Nee. En, uh, en, uh, en daarin kun je toch maar door, door gericht uh, te trainen en, en, en je te verdiepen in, in andere aspecten dan alleen het voetbal. Ja. Toch mensen boeken, denk ik. Hey, en dan kom je terug zo meteen van, vanuit Australië. En wat ga je dan nog even een paar weken doen? En de eerste twee weken uh, dan ben ik aan het klussen en uh, ik heb een, uh, een stuk bos gekocht in Dalssen. Jou, jou wel bekend. Ja, en ja is geworden. Ja, inderdaad. Want ja, ik, ben er, ik, ik ben er uh, van de week langs gereden, Jan. En ja. volgens mij hebben we wel 50 bomen om, om, om, omgekapt daar. Wat, wat ga je daar voor een kasteel bouwen? <laughs> ik, ik zal straks met de gemeente ja. als een uh, goed overleg proberen om daar een uh, leuk stulpje neer te zetten. Hm. En, maar dat, is wel, uh, dat ga ik wel eigenlijk allemaal doen en daar heb ik heel veel plezier aan. Ja, maar waarom, waarom, waarom wil je dat? dat uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat is mijn passie. Uh, ik wil graag iets creëren, ik wil creatief bezig zijn. Ja. Dat is wat mij drijft en dat kan ik in voetbal kan ik dat heel goed kwijt. Ja. Ja, en, en in het bouwen van een huis uh, kan ik dat ook heel goed kwijt. Hè. Dat maakt mijn hoofd leeg en, en dat maakt mij weer fris voor, het, uh, voor straks weer een, een lange zwaar seizoen. En doe je dat dan ook helemaal alleen? Nou, nee, ik heb, er wel, ik heb een kameraad die mij uh, veel helpt. En daar waar nodig, als ik uh, kennis opweer of, of, of de kunde opweer, dan, uh, dan huw ik ook mensen in. Hey, en hoe ziet dan zo'n zo dagklussen klussen voor, voor gek anders eruit? is dus om half acht uh, verzamelen, beginnen met een kop koffie en, uh, en dan gewoon net als een bouwvakker de hele dag tot nu of uh, half, vijf, vijf uur uh, door ploeteren. Hard werken? Ja, hard werken. Aan, aan het einde van, ja, van de, ja. de dag? Fysiek, fysiek, hier... fysiek hard werken, ja. Maar een heel huis bouwen, dat kun, je niet gewoon, dus kun, je niet, kun je niet gewoon een kleine, kleine aanbouw doen bij je eigen huis of een, of een tuin, tuin, tuinhuisje huisje erbij zetten? Maar meteen een heel huis, is dat niet een beetje te ambitieus? Nee, ik. Ik heb al een keer een boerderij eigenhandig helemaal verbouwd en op dit ja. moment uh, is dat, uh, toen dat project twee jaar geleden afgelopen was, heb ja. ik uh, uh, een nieuwe boerderij gekocht. En daar ben ik ook druk mee bezig en daar bouw ik dingen mee aan en daar uh, ben ik intern aan het verbouwen. Maar dat is weer wat anders dan een nieuw, een, iets nieuws neerzetten, dat de eerste keer. Ja, maar is het, ook, is het voor jou ook, ook gewoon therapie? Heb je het ook gewoon nodig om gewoon je kop leeg te maken en daar gewoon lekker in je eentje of met, met, met een paar maten gewoon helemaal niet meer aan voetbal te denken? Ja, dat heb ik echt nodig om, om mij te ontspannen. Kijk, dat is, dat is geen dagelijks werk. Dus daar nee. heb ik echt uh, mijn gedachten bij nodig om, om, om dingen goed te doen. te metselen of, of, of, of, of, of, of leidingen te leggen of uh, wat ik dan ook dat moment maar aan het doen ben. En uh, dat sleurt al mijn aandacht op. En dus, en dus heb je even niet de gedachten bij voetbal. En dat, dat ontspond mij. Dat, dat vind ik heerlijk. Ja, ik ben op dit moment bezig met een fantastische schuur. Dus als je nog wat inspiratie nodig hebt, dan kom ik er langs. Dan uh, kan ik je laten zien hoe je een prachtige schuur, schuur moet bouwen. Maar ik heb nog wel een ander ideetje voor je. Want uh, aan het begin van het voetbalseizoen, dan, dan zie je wat tegenwoordig heel erg populair is, dat uh, sportteams allemaal uh, bijzondere trainingskampen gaan beleggen. Dus of je ja. gaat met de Mariniers mee, of je gaat ergens een, uh, een survivaltocht doen. Maar ik denk voor okay, drie dagen opsluiten daar uh, in het bos in Dalsen en sjouwen met die handel. Ja, nou ja, uh, ik, ik, heb, ik heb wel gemerkt dat de passie die ik heb niet gedeeld wordt door de meeste voetballers. Die, uh, <laughs> die, die, die vinden het nog moeilijk om een. Uh, om een schilderijtje op te hangen. Dus wat dat betreft uh, ga ik uh, liever mijn eigen gang. Ja, maar juist daarom. <laughs> juist daarom. Ja, het is wel heel wat anders. Ja, want ik heb, ik, ik, ik had altijd... Uh, wij, ik heb natuurlijk heel veel geschaatst en heel veel, heel veel gereisd en uh, op een gegeven moment ook de discussie van, uh, uh, ja, wat moet je zelf doen en wat, wat laat je doen? En ik had altijd een methode van, uh, als je niet eens je eigen koffer kunt dragen, hoe kun je dan in vredesnaam een wereldtekort schaatsen? Ja, dat dat is ook de reden waarom, waarom wij uh, kijken naar, uh, naar hè, de, de, de, de, de, de hedendaagse jeugd. van tegenwoordig Die gaat anders andersom met zijn vrije tijd als dat wij dat vroeger deden. En, uh, en, en dan zou je dat toch moeten zoeken in andere trainingsmethodieken om jongens te op een hoger niveau te krijgen. Hè? Want de meeste jongens van 18, 19 jaar die hebben nog nooit gewerkt, die, hè, die hebben gevoetbald. En uh, zonder uh, aan een zes jaar geleden al behoorlijk wat verdienen op... Uh, op hun leeftijd ja en ik uh, moest op 16 jaar geleden gewoon ben aannemen een sekscentje verdienen om op vakantie te kunnen. En ja, uh, ja dan het, het zit gewoon anders in elkaar en... Ja. moet je ogen niet versluiten, dat is nou eenmaal zo. En, dat, okay. en ja, een, een, een, een dagje graven of, of roeten in, in Dalsen zou daar inderdaad... Uh, nou, ik zie het uh, al voor me, Ik zie het voor dan me. Daar moet ik ook alles weer en organiseren, hè? Want ik heb 30 man, 30 man daar hebben rond te lopen. Nou, ik weet het niet. Uh, je, gaat, je, gaat, je gaat ook nog naar het, naar het EK toe. Wat verwacht je van, van het Nederlands elftal? Nou, ze hebben geen makkelijke pool. Ik op dit moment Duitsland een heel goed team hebben. Als je dat het als dat je... zal voor mij een cruciale wedstrijd worden. Hè? Die eerste ja. opening tegen, tegen Denemarken is ook al niet makkelijk. Vaak ja. is het toch afwachten hoe, hoe ploegen ervoor staan. Mm -hmm. Dus dat zie ik in een, in een gelijkspel eindigen. Ja, dan wordt die tweede wedstrijd ontzettend belangrijk om een goede uitgangspositie te krijgen... voor een eventueel uh, ja. vervolg in, in, in het TKA. Hey, Greg, uh, dank je um, En als je nog hulp nodig hebt, als het toch blijkt dat je twee linkerhanden hebt... dan kun je altijd nog eventjes bellen, want dan kom ik je graag een, een, een dagje helpen. Ik weet, ik weet niet waar je woont, dus ik weet je te vinden. Dankjewel je okay. wel voor het aanbod. Graag gedaan. Hey, dankjewel. Hoi, Exit Holland. In Exit Holland vandaag een bijzonder verhaal over een Nederlander in het buitenland. Altijd trouwens. Vandaag bedoel ik is dat Anne Dorst. Ze woont in Rio de Janeiro en daar is een rel rond een typisch Braziliaans gokspel. Anne, goedenavond. Goedenavond. Een schandaal. Vertel ons eerst even wat is dat voor Braziliaans spelletje? Ja, klopt. Het is een, een, een soort uh, illegaal gokspel inderdaad, waarbij mensen geld inzetten op een, uh, een dierennaam. Het zijn ongeveer 25 uh, dierennamen en dan er zitten allemaal nummers aan vast en dan kan je, dus, uh, kan je geld op inzetten. Dus, en, en dan komt er een soort loterij en bij die trekking kan je dan zien hoe vaak jouw inzet wordt verdubbeld. En hoe heet dat spelletje in, in, het, uh, in Brazilië? Uh, het heet uh, Jogo do bicho, dus het spel van de beestjes. En waar komt het vandaan? Nou, het is al een heel oud spel. Het is al een jaar of honderd uh, gespeeld en uh, het is ooit ontstaan, het is ooit bedacht door een eigenaar van een dierentuin en uh, die had uh, elke, elke keer, elke week of zo, had hij een bepaald dier achter een gordijntje gezet en dan moesten mensen dus raden welk dier er achter een gordijntje zat. Dus de ene keer was het een slang en dan was het weer een paard. En uh, dat ging dus heel erg uitbreiden. Dus mensen die gingen zelfs al gingen ze niet naar de dierentuin, dan gingen ze toch andere mensen vragen om geld op, uh, op dat dier dan in te zetten. En uh, ja, dat het vanzelf is vanzelf een soort van bingo geworden, een soort kaartspel. En het is populair, speelt echt iedereen dat op straat, maar ook uh, ambtenaren of uh, onderwijzers? Ja, precies. Ja, het is vooral um, vooral inderdaad een beetje de taxichauffeurs en de en de uh, mensen bij de. Oh. Er komt hier iemand binnenlopen. Oké, okay. ah, ga, ga rustig verder. Ja. Maar um, ja, dus inderdaad, vooral de en ja. De portiers. En dus inderdaad de mensen die een beetje veel buiten op straat uh, toch al vaak zijn voor hun werk, die, die spelen dat allemaal. Want het is dan vooral bij, uh, bij mannetjes op straat, op de hoek dan ook, waar je dan je geld kan inzetten. En kun je veel winnen? Is er een enorme jackpot? Nou, ja, minder dan met de gewone loterij. Um, maar het is wel, ja, je kan wel iets van een paar honderd keer je inzet, kun je wel winnen. Dus het, het is wel de moeite waard. En, je, en het is ook een grotere kans dat je wint dan met een, uh, met een staatsloterij bijvoorbeeld. Maar het wordt dus al even gespeeld, dat uh, dierenspel. Waarom is er dan nu ineens zo'n ophef over? Nou, het is zo dat het een beetje wordt gerund door een soort maffia. En die is niet vooral heel erg in het nieuws. Dus uh, er is een, een man die... Uh, Allerlei links schijnt te hebben met politici en met, uh, met allerlei mensen bij de politie en uh, mensen in het bedrijfsleven. En uh, ja, dat is nu dus een ontzettende ruil, dat die mensen dus zo'n invloed hebben. En corruptie dus, maar. En wat vinden de ja. Brazilianen zelf daarvan? Stoppen die nu met dat spel? Nou, niet echt. Want in principe, mensen weten het wel. Ik bedoel, het is natuurlijk sowieso een illegaal spel. Dus mensen die daaraan meedoen, die, ja, die storen zich daar verder niet aan. Um, het is nu alleen meer zo dat bijvoorbeeld een van die politici die nu in het nieuws is... die heeft zich altijd heel erg ingezet voor, uh, ja, zeg maar tegen corruptie. Dus ja. dat is gewoon schandalig dat juist hij dan heel erg die link schijnt te hebben met dit spel. Oké, okay, nou, het Jogo Dobichu, zeg ik dat zo goed? Ja. Is het gesprek van de dag bij jou in Rio de Janeiro. Anne, dankjewel. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Het is bijna half tien. Christian Bonenbakker is hier. Radio 1. NOS De internetstoring bij UPC is verholpen. Dat heeft een woordvoerder gezegd tegen de NOS. UPC-klanten klaagden sinds eind van de middag over problemen met hun internetverbinding. Websites waren onbereikbaar of laden traag. De storing werd veroorzaakt door problemen met de DNS-servers... die adressen van websites omzetten in IP-adressen.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 Een Amerikaanse bouwvakker heeft een val in een bassin met salpeterzuur overleefd. De man ging kopje onder en werd daarna in shock uit het vat gehaald en snel afgespoeld. Zijn brandwonden zouden levensbedreigend zijn. Een collega die het zag gebeuren sprong de man achterna. Hij liep brandwonden op tot aan zijn middel. En in het paleis van de Spaanse koning is vorige maand een antieke cello gebroken. Op vrijdag de 13e wilden deskundigen het instrument van de Italiaanse bouwer Stradivarius fotograferen. Ze zetten de cello op een tafel, maar daar viel die vanaf en de hals brak in tweeën. De Stradivarius, die 22 miljoen euro waard is, wordt gerestaureerd. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. BNN Today. Lisbeth Staats. Afgelopen weekend is het profpeloton begonnen aan zijn jaarlijkse rondje Italië, de Giro. Naast de Tour de France en de Spaanse Vuelta is dat de derde grote wielerronde. Oud wielrenner en columnist Thijs Sonneveld, goedenavond. Goedenavond. Dat rondje Italië begon dit jaar in Denemarken. Dat blijft toch altijd raar klinken, vind ik. Maar goed, Denemarken <laughs> dus. De renners zijn daar nu nog. Morgen hebben ze dan een rustdag en dan rijden ze verder in Italië. Denemarken, dat is toch een heel vlak parcours lijkt me. Is dat leuk voor ze? Uh, nou ja, het ligt eraan wie je uh, wie, wie je bent. Als je een sprinter bent is dat heel leuk. Uh, als je een klimmer bent is dat uh, een stuk minder leuk. Ja. Dus hier was een paar jaar geleden in Nederland, daar, uh, nou, daar zijn een hoop klimmers uh, in uh, verkeerspaaltjes uh, uh, verkeer, Nederlandse verkeerspaaltjes blijven hangen, kan je wel zeggen. Dat, dat kost een hoop slachtoffers, maar uh, ja, dat ligt er gewoon aan. Ja. De sprinters die zullen zich vijf kunnen uitleven deze dagen. En jij hebt een voorliefde voor die Giro. Wat maakt die wedstrijd nou zo bijzonder? Want ik begreep dat ze vooral veel aandacht schenken aan en tijd besteden aan het selecteren van de ronde missen en andere randverschijnselen. <laughs> ja, de Giro zijn dat zijn randverschijnselen, zou ik bijna zeggen. Maar nee, uh, ja, ik ben niet de enige. Uh, ik denk dat een, heel, dat een hele peloton uh, en... Uh... Daarmee bedoel ik niet alleen de renners, maar ook alle volgers. Die zijn uh, helemaal verslaafd aan het Giro. Alles is daar toch net eventjes, uh, eventjes fijner. De, Hoezo? de pasta is lekkerder, de, es de espresso is beter. Ja. De, de, de ronde missen, die uh, selecteren ze zeer zorgvuldig uit. Dus uh, ja, al met al is het echt. Uh, ja, het is gewoon een uh, ronde voor fijnproevers. En uh, ja, maar... als je alle renners gaat vragen, sowieso waar, uh, ja, waar ze het beste eten. En soms is de pasta echt. Uh, ja, zeker als het, je kan je voorstellen als je pasta gaat koken voor 20 man... Uh, hoe die pasta uit zo'n uh, zo panko komt als je ergens in Noord-Frankrijk of in België zit. Dat is één grote klomp. En in Italië is het altijd perfect. En uh, ja, daarom vinden veel renners het helemaal geweldig om in Italië te koersen. En uh, oké, okay, van de pasta terug naar het fietsen. Um, wat maakt die Giro voor, voor het fietsen dan zo bijzonder? Um, ik denk uh, dat je het het beste kan omschrijven met het woord chaos... Okay. Um, de Giro is altijd chaos. De, de parcoursen zijn chaos. Uh, er moet altijd een uh, linker laatste bocht uh, op het, in de finish, bij de finish liggen. Ze rijden, uh, nee, ze rijden onverharde paadjes op en af. Um, ja, en uh, de Italianen sowieso, die worden helemaal gek als, uh, als de finish nadert. Als die een Giro-etappe kunnen winnen, dan is hun hele carrière geslaagd. Dus die uh, riskeren alles, wat je vandaag ook wel een beetje zag uh, bij de finish, toen uh, Roberto Ferrari. Gitterende naam sowieso natuurlijk. Ja. Uh, wereldkampioen uh, maar ja, ja, ik zou bijna zeggen, een soort aanslag op hem pleegde. Dat, dat was, had niks met met wielrennen te maken bijna. Maar ja, die staan zo strak van de Tesla's erom dat ze, uh, ja, dat, ze, dat ze de meest rare dingen doen. En Wat gebeurde er dan precies? Wat zag je? Nou ja, het was, het was, het was vandaag een massesprint. En uh, deze, deze meneer Ferrari die, uh, stak, uh, die stak van, van helemaal van links naar helemaal rechts over... En dat ja, je moet een beetje een beetje je lijn houden in een sprint. Uh, dat is volkomen onverwacht als iemand in uh, één keer de, van de ene kant van de weg oversteekt naar de andere kant van de weg. En die nam Kevin uh, mee. Uh, ja, die, die reed eigenlijk gewoon van zijn fiets af. Met alle gevoel van die. Dat, dat lag wel voor een paar miljoen uh, op de grond uh, vervolgens. En hoe is het nu met hem dan, met die Kevin Met Kevin is volgens mij wel oké. Okay. Uh, de roze treidrager, dus de, de leider in de in de Giro, die viel ook. En die, uh, die moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Dus uh, ja, hoe, hoe dat is, ja. Je weet het nooit, ja, het meestal zijn de gevolgen de, de van de, de dag erna zijn het ergste. Maar... Dan heb je stapt met heel veel schaven of met heel veel blauwe plekken. Of ja. met dan voel je je meestal niet heel fijn. Maar jij noemt nu die chaos, en dat het zo mooi is dat het zo'n zware ronde is. Maar die chaos heeft ook wel een slachtoffer geëist, toch? Ja, ja, nee, ja kijk, het probleem is geweest van de afgelopen jaren dat de, de Giro die zoekt altijd naar, naar spektakel. En natuurlijk doen alle, doen alle sportwedstrijden dat op de een of andere manier. Maar de Giro is altijd heel extreem. En um, ja, ze hebben jaar na jaar na jaar hebben ze het spektakel proberen te vergroten. En dat heeft, ja, op een gegeven moment ging dat uh, gewoon extra veel valpartijen, extra veel. Ja, er, er moest bijvoorbeeld een, een, een bocht in, in Middelburg, uh, waar de, waar de, tour, of de Giro uh, in Nederland uh, twee jaar geleden uh, finishte. Daar moest per se nog een bochtje in, op de laatste uh, 300 meter voor de finish. Van de, van de leiding? Ja, van de organisatie. dus ja De, de Nederlandse organisatie die had een, een parcours uitgestippeld, een recht finish, uh, nou ja, gewoon rechtdoor sprinten. Minst gevaarlijk voor de sprinters. En van de, van de organisatie moesten ze dan nog per se een bocht in. Gewoon om de, ja, de kans op valpartijen en dus de kans op sensatie en spektakel te vergroten. Maar als je, dat elk jaar, als je dat elk jaar een beetje erger maakt, dan, uh, dan krijg je excessen. Zoals met Wouter jaar. Weiland. Nou ja, er is dus dus natuurlijk nog de discussie of dat nou per se te wijten was aan de, aan de organisatie alleen. Ik denk wel dat ze daar een rol in hebben gespeeld. door heel veel renners uit te nodigen. en in die, in die, in die finish. Uh, ja. Ja, de, de finish te leggen in een afdaling in feite. Uh, waardoor uh, ja, je een pedoton krijgt van 220 man. dat in een afdaling uh, probeerde uh, zich goed te positioneren. Maar dat en gebeurde dan, onder uh, een directeur en die is nu ja. wel ontslagen. Ja, terecht. terecht. Hij heeft. Uh, dat is niet het enige wat die, ja ik bedoel, de, die val van Wouter Weiland is denk ik wel de druppel geweest. Of in ieder geval, ja, nou ja het kalf, uh, ja, het kalf van de put ja. misschien wel. Ja. Um, Dat er zeg maar wel de reden waarom, uh, ja, waarom mensen zijn gaan nadenken, ook de renners in die Giro over hun eigen veiligheid. En daarom hebben ze later in de Giro zijn ze ook gaan staken. Toen er een echte, ja, een bizarre rit op het programma stond, waarbij ze uh, onverhard moesten uh, klimmen en onverhard moesten dalen... ...waar ze toen vangnetten in de, in, de, in, de, in de bocht hadden gezet omdat er geen vangrails was... ...ja, dan ga, je, dan ga je wel over een paar grenzen zijn. En ja. ik vind het wel heel goed dat er beter over wordt nagedacht... Uh, ...over de veiligheid van de runners. En nog even ter afsluiting, kijk, de Tour de France is de belangrijkste grote ronde. Daar is iedereen het geloof ik over eens. Maar laten wij dan hierin bij Bean Today voor eens en voor altijd even beslissen... ...de Vuelta of de Giro. Wie is het belangrijkst in prestige? Nou, dat is een eitje in precies. De Giro is echt veel, be veel belangrijker en veel mooier. En wie, is, wie zijn de grote kanshebbers? Um, ja, dan zal je met een rijtje Italianen komen. ons als Caponi en Basso. Maar uh, ja, er zullen ongetwijfeld wel een paar kapers op de kust zijn. Zoals uh, een Tsjech, Roman Kreuziger en uh, een Canadees. Rijder Hershjewel, die, uh, die, uh, die is ook wel goed in vorm volgens mij. Het is jammer dat we geen, uh, we geen grote Nederlandse talenten hebben. Uh, dit jaar mee, of in ieder geval ja, de grote klasse mensrenners van Nederland, die er zeker wel zijn, die doen niet mee. Die nee, hoe kaart, hoe komt dat? Op de, gezet. op de Tour gezet. Ja, nou ja goed, wij zijn, in Nederland, uh, ja, wij, wij zijn Nederlanders uh, en geen Italianen. Dus wij lopen niet, uh, onze renners en onze ploegen lopen niet uh, vanzelf warm voor, voor een roze trui. En die zetten, ja, wij zetten al onze kaarten op de Tour, met als gevolg dat we straks alle, alle goede Nederlandse renners in de Tour staan. Ja, maar goed, daar is ook de hele wereld meteen uh, op gefocust. Ik had het wel leuk gevonden als er, als er ja. in ieder geval één van de talenten... Ja, bij Rauwbank hebben ze bijvoorbeeld drie. Als er eentje gaat mogen concentreren op de, op de Giro. Maar goed, dat is hun keuze. Nou, Thijs, dank je wel. Alsjeblieft. De socialist François Hollande is de nieuwe president van Frankrijk. Maar hoewel Sarkozy de grote verliezer is... hebben we aan hem wel fantastische anekdotes te danken. Welke andere Franse president schaakte een fotomodel... schold kiezers uit en zou de banlieus wel even schoonvegen? Nicolas Sarkozy staat garant voor goede borrelpraat en zo nemen we ook dan ook afscheid van hem. Drie prominente francofielen over hun Sarkozy. Ik wil u wensen goede kansen, in het milieu van de Het zal moeilijk zijn. La colère a fait de meilleur De face de et de jolies de... Dit is Philip Gérix in Parijs. Wat ik me van Sarkozy uh, herinner is uh, iets uh, recents. Hij was op een verkiezingsbijeenkomst hier in de stad op het Place de la Concorde. Mooie toespraak gehouden en toen ging hij zijn aanhangers groeten. Dat gaat gepaard met uh, ja, veel handen geven, kussen en meer van die dingen. Maar voordat hij dat deed... Uh, uh, ...haalde hij even zijn horloge van zijn pols. Want dat is een horloge dat hij cadeau had gekregen... ...van zijn vrouw en uh, uh, Toch uh, uh, een patek geloof ik... ...van 65.000 euro. Dus die deed hij van zijn pols... ...deed hij keurig in het zak van zijn colbertje... ...en ging toen pas uh, de mensen... ...zoenen en handen geven... ...meer van dat soort dingen. Dus kennelijk uh, vertrouwde hij zijn aanhangers toch niet helemaal. Ik ben Alain Caron, euh, fransman, euh, chef-coop, cuisinier aan huis, jurylid van euh, masterchef en junior masterchef en ook aan huis. Euh, Mijn favoriete anekdote is dat ik toen euh, de gelegenheid heb gehad... ...om met een groep uh, Franse chefs te gaan op bezoek naar uh, de chefkoop van Sarkozy in l'Élysée Matignon. Op een gegeven moment uh, zag ik een man, uh, een gade, die stond tegenover een, een ram. Is toch raar. Ik zei, uh, uh, dat meneer, uh, ik vind dat je de hele tijd, al bijna rond drie kwartier, zie je dat je kijkt naar een raam. Is het zo mooi weer vandaag? Ik zei, uh, nee, nee, ik zal het vertellen... Ik kijk uh, naar de andere kant van het uh, bâtiment en ik kijk naar de raam van uh, Nicolas Sarkozy. Dus als zij uh, naar beneden gaan in de keuken of naar de wc, gaan we continu met andere graden die zijn overal. We bellen en zeggen, hij gaat naar die kant, of hij gaat naar die kant, of hij komt terug. Omdat ik, jezus, ik ben blij dat ik chefkook ben. Ik wil niet de president van Frankrijk zijn. Ik ben Wouke van Scherrenburg. Ik heb een aantal jaren in Frankrijk op het platteland gewoond en ik heb daar nog steeds een vakantiehuis. Toen ik werd gekozen zaten wij met een stel uh, Frans vrienden, maar dan uh, wat de TVV zou zeggen de elite. Uh, zaten wij op Curaçao, we hadden daar een groot feest te vieren. En uh, toen was het de verkiezingsavond, uh, dus, en het ging tussen Ségolène uh, uh, Royal en uh, Sarkozy. En echt iedereen zat alleen met de duimen voor zien Echt zo hoopvol zo. Nou, eindelijk gaat er iets gebeuren met de hervorming in het land. Eindelijk komt er, hè, komt er een beetje schot in. Het is nou te wonden. Je begrijpt het, het is half vier morgens geworden met veel drank gesprenkeld. En, eh, en toen kwam ik eh, een paar weken geleden, later in mijn dorp. En zei eh, zei ze van, ah, zag, zag kom en nou En eh, nou ja, het was helemaal niks. En uh, dus later kwamen ze alleen maar iedere keer met bewijzen. En toen ging ik het ook uh, beter volgen. Kijk eens hoe extravagant van is. En hij smijt het geld. En, uh, uh, en toen kwam uh, er een dure vliegtuig. Nou, uh, echt waar. Hij was in no time redelijk gaaf bij ons op het dorp. En toen ook nog met die Bruni. Nou ja, dat was helemaal natuurlijk. Dat kon helemaal niet. J'adresse sa un salut républicain à Nicolas Sarkozy qui a dirigé la France pendant cinq ans et qui mérite à ce titre tout notre respect. and today. I want a picture in my pocket from the day we met. Remember when we drank too much? I want to carry it around with me and show it off to everyone we meet. but That's okay with you. Ooh, I want to run a plane and ride our names across the sky in big white fluffy letters. Slap De wijze CDA'ers hebben hun keuze gemaakt. Vanmiddag zijn de zes kandidaatlijststrekkers gepresenteerd en vanavond gingen de dames en heren voor het eerst met elkaar in debat in Rotterdam. De grote vraag is natuurlijk: wie kan het CDA nog redden? We hebben het daarover met onze politieke allesweter Siert van Lindne. Sievert, ah, hey, goedenavond. Goedenavond. Je zat net al nog in de wereld door. Je bent gelukkig in de taxi zelfs dat hier naartoe. Naast je zat spindokter Jack de Vries. Hij is al uit het CDA gestapt. Mm -hmm. Maar wat betekent dit? Hij gaat uh, uit, nu. Uit de Kamer. Sorry, uit de Kamer. Ja, ja, ja. En, uh, uh, en wat betekent dit? Is dit weer via Henk Bleker een manier om weer terug in die Kamer te komen? Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Uh, ja, het is natuurlijk op zich een politiek dier. Dus uh, dat hij zich met niemand zou bemoeien, dat uh, had niemand verwacht. Uh, het was wel een beetje vaag. Wat deed hij nou eigenlijk in de campagne? En dat probeerden we vanavond bij de Werelddaad door helder te krijgen. Wat is zijn rol nou eigenlijk? En uh, ja, hij, hij is natuurlijk bekend. Hij heeft een plek in de Kamer, had hij. Hè, en, en die zou hij graag. Innemen, maar ja, op wat langere termijn. En hij heeft zeker nog politieke ambities, dus wie weet, probeert hij dat wel via de campagne van Bleker. of is hij gewoon inhoudelijk helemaal begeisterd? Maar uh, uh, nou ja, Jack de Spindokter is back. Maar dat weet dan Henk Bleker toch ook: dat hij denkt: Jack de Vries zit daar niet per se misschien voor mij, maar misschien vooral voor zichzelf. Nou, wat is er erg aan? Nou ja, dat je liever iemand he hebt die alleen jouw doel voor ogen heeft. Ja, politiek is altijd een beetje wheelen en dealen met mensen... met ambities en eigen belangen, dus uh, dat okay. bleek ik ook nou, wel. Terug naar het debat van vanavond. Je hebt dat voor ons gevolgd. Wat ja. waren de thema's? Ja, dat is een, go een goede vraag. Uh, het was een uh, een uh, eigenlijk een verschrikkelijk debat. Laat ik het Ed? gewoon wel ja? zeggen. Ja, ik, ik heb het via internet uh, in de auto uh, zitten volgen. Uh, ten eerste het geluid uh, was gewoon niet om aan te horen. Uh, de beeldregie was weg. Uh, de debatleiding was niet goed. Um, Wie deed dat? Wie leidde de het oh, debat? Ik zou zijn naam niet weten, maar ik zou zeggen voor de volgende zes debatten neem een ander. Oké. Okay. Uh, Genoteerd. <laughs> maar uh, eigenlijk. <laughs> Ja, is het vanavond ging het toch vooral heel erg over een soort van beleidspiek. CDA is een bestuurderspartij. En uh, Van Haarsma Buma fluisterde net nog even. Nou, dat regelen we dan wel. Zo was ook de toon van het debat. Je hebt nog geen idee na vanavond wat je nou kunt kiezen. Welke kleuren en smaken er in het CDA aanwezig zijn. Waar het CDA naartoe gaat. Uh, het, het is in ieder geval mij als luisteraar. En ook als ik ben nu CDA-lid als g uh, ja. Is het mij volstrekt onduidelijk na vanavond. Um, en... Nou, op zich, de enige die een beetje meeviel was Madeleine van Torenburg. En de man met een verhaal was Marcel Wintels. Maar ja, nou, klinkt het debat als een bleef uit. een enorme gemiste kans. Alle ogen waren natuurlijk ook gericht op de bekendere gezichten. Van Haarse ja. Buma, Bumas, en Bleker. Uh, van die drie, wie maakte er het meeste indruk vanavond? Uh, of allemaal niet? Alle, alle drie niet, zou ik ah, zeggen. Oké, okay, dan nou, <laughs> gaan, <we laughs> ja, gaan we snel door. Want er zijn ook nog een aantal darkhorses die meedelen. Ja. Uh, Madeleine van Torenburg, Marcel Wintels en Mona Keizer, Grote onbekenden voor mm -hmm. mensen die niet elke dag met het CDA bezig zijn. Uh, vind je dat er één zich vanavond heeft opgewerkt tot kanshebber? Nou, wat wel interessant was, bijvoorbeeld Madeleine van Torenburg... is in de Kamer gewoon een heel vakkundig Kamerlid... Ja, maar ik vanavond... ken haar niet van grote debatten of belangrijke ja, ja, commissies niet. of moties. Uh, nou, ze doet best, ze doet best belangrijke uh, commissies en ze haalt ook regelmatig de pers... maar het is toch gewoon een heel gedegen, uh, ja, toch wat rustiger uh, Kamerlid. Ze had vanavond wel overal een antwoord op en dat hadden de andere kandidaten niet. Dat was uh, ja, best bewonderenswaardig. En dat was ook, kijk, je zit naar zo'n debat te kijken en je denkt... nou, wie gaat het nou tegen Samson opnemen, tegen Rutte... Uh, als er echt verkiezingen aankomen? roemer ja. Uh, nou, dan was vanavond was de enige die dat zou kunnen was, denk ik, uh, Madeleine van Torenburg... De andere twee horst zijn wel interessanter, hoor. Okay. Uh, dat zijn mensen natuurlijk van buiten, buiten Den Haag. Dat is ook wat CDA nodig heeft, je frisse lucht nodig, nieuwe frisse ideeën. Mona Keizer is een voorbeeld van uh, nou, een soort van Nederlandse Sarah Palin misschien okay. wel. Een moeder van vijf kinderen, hardwerkend, komt uit Purmerend, uh, tikkie conservatief ook wel, uh, en is daarin wel interessant. Maar ja, vanavond stond, stond ze wel een beetje te praten alsof ze met de gemeenteraad van Purmerend uh, het volgende de bouwdepot of zo aan het doornemen uh, Nee, maar ze moet ietsje meer vuur in en ietsje meer. Maar misschien, misschien vinden dat de, de CDA-kiezers CDA -kiezers maar... dat wel heel fijn. Ja, nou, Zo tegen dat... conservatisme... Da daar zat ik ook vanavond aan te denken. Als je nou kijkt, wie is nou eigenlijk een CDA-lid? Nou, Dat is een 65-plusser, grijs. Ik begreep dat ze van 60% van de leden hebben dus geen e-mailadres. Dus die, die <laughs> mensen die communiceren nog per post. Ja. Uh, dat zijn mensen uit de provincie. Nou ja, misschien vinden die dat dan wel heel aantrekkelijk. Maar ik, ik geloof het eigenlijk nog niet. Ik bedoel... De, de, het, het, het grote voordeel bij de partij van de Arbeid was, was dat er nogal mannetjes en haantjes in zaten die wat wilden, echte politici. En dit lijkt toch wel een beetje een bestuurdersstrijd. En ja, dan, dan vraag je wel af: eh, wat is dan het voordeel nog van zo'n grote verkiezingsstrijd? Democratisch is het natuurlijk mooier, hmm. maar ja, of het nou zo past bij het CDA. Ja. Nou, laten we er nog in komen. Negatiever stellen, wie zijn er voor jou dan al afgevallen als kandidaat vanavond? Oh, uh, of... ja, ik denk dat daar wel, wel net wat te vroeg voor is. Maar je hebt eigenlijk, natuurlijk, um, eigenlijk maar twee opties. Hè? Je hebt eigenlijk Van Haarsma Buma, de fractievoorzitter van het CDA nu in de Kamer. Uh, die, uh, die het prima heeft gedaan, stabiliteit kan bewaren. Heeft bewezen al jarenlang dat hij uh, van kwaliteit is. Dus als ik mijn eigen geld zou moeten vergokken in een casino... dan zou ik, uh, zou ik alle, ja. alle muntjes op hem zetten. Oké, okay. dan geef je en, je, en je autosleutels. Ja. Ja, maar, en, en dan heb je eigenlijk twee outsiders. Dat zijn Mona Keizer en Marcel Wintels. Dat zijn de mensen die toch iets fris en iets nieuws naar het CDA kunnen brengen. Nou, en die drie moet je denken. En ik denk dat Madeleine van Torenberg, Lisbeth Spies, uh, Henk Bleker... Uh, ja. Als je op 13 zetels wil blijven staan in de peilingen, kiezen ze uit. Ze zullen echt niet het CDA naar nul zetels brengen. Maar echt spannend en vernieuwend is het niet. En vertel nog iets over die Wintels. Zijn naam hoor ik voor het eerst. Ja, Marcel Wintels is op dit moment uh, voorzitter uh, uh, van de Amarante Scholengroep. Misschien ken je dat ja. wel, omdat er heel veel studenten en leerlingen. Die nieuws, nee. Uh, nee, ja, die, die hebben daar heel slecht onderwijs genoten. Dat is een hele grote scholengroep die uit elkaar is gevallen. Hij heeft dat kunstje eerder bewezen bij Fontys Hogescholen en uh, bij HBO-opleidingen. En heeft hij echt weer kwalitatief beter gemaakt. En hij is eigenlijk gewoon een steenrijke ondernemer. Uh, is geloof ik fiscalist. En uh, nou, die is wat dat betreft heel onafhankelijk en uh, woont in Tilburg. En vanuit dat Tilburgse, ja, is hij echt zo'n zo Brabantse CDA. Er. Brabant altijd goed, toch? Uh, voor CDA? Zeker, omdat ze daar kandidaat. natuurlijk ook ongelooflijk veel, zeker Brabant. Hè. Brabant was een CDA-provincie, eh, is op dit moment een VVD-provincie geworden. Dat is echt helemaal blauw gekleurd. Dus dat is zeker iets waar het CDA zoekt naar een kandidaat. En dat kan natuurlijk bijvoorbeeld een Henk Bleker uit Groningen... of een Sibrand van Haarsma Buma uit Friesland. Eh, kunnen dat nog niet bieden. Dus wat dat betreft zit er wel eh, tractie in. En nog heel even iets over Henk Bleker. Um, die heeft natuurlijk wel wat incidenten uh, op zijn cv staan. Dat briefje met Mauro, weten we allemaal mm. nog. En hij heeft ook een jongere vriendin. Is dat nou voor de CDA-stemmer of de CDA-lid? Dat weet jij nu ook. Is dat misschien een probleem? Nou, nah, li li lijkt me niet eerlijk gezegd. Maar uh, kijk, hij heeft nu wel natuurlijk die, die verschrikkelijke campagneslogan... Eerlijk helder bleker. Ja. En dan denk je wel, nou ja, politiek gezien is, is, is bleek altijd wel zo eerlijk geweest met een natuurakkoord of met mm. uh, hoe ze met de PV gingen. Ja. Uh, en ook in zijn eigen privéleven. En hij zei dat ik vanavond als, als grapje moest zijn dus favoriete boek noemen. En toen zei hij op een gegeven moment: uh, uh, ik, uh, uh, uh, Wat voor boeken, uh, waar houdt u van? Nou, ik ben een open boek, maar verder mag u niets van mij weten. En dat is maar beter ook. Nou, dan denk je, ja, eerlijk helder bleker. Dat moet nog wel wat beter. Oké, okay, we weten natuurlijk allemaal dat politiek niet alleen om inhoud draait. Dus Arno Kantelberg, hoofdredacteur van het blad Esquire. Goedenavond. Ja, dag, goedenavond. Welke van deze kandidaten heeft de luxe om het CDA te leiden? <laughs> ja, dat ligt er wel een beetje welke criteria je hanteert. CDA-criteria uh, zou ik zeggen uh, van Haarsma Buma, omdat die... Uh, nou ja, hij heeft goed afgekeken bij, uh, bij Maxime Verhagen, de best man van Binnenhof, zoals we allemaal weten. Ja. Die ziet er het uh, dergelijkst uit. En, en wat draagt hij voor in, in, iemand die uh, Haarsma Buma niet meteen op zijn netvlies heeft? Uh, nou, verder heel simpel. En niks bijzonders, uh, donkerblauwe pak, uh, nette stropdas, beetje donkerblauwe stropdas, grijze stropdas, dat werk. Uh, allemaal uh, keurig uh, binnen de lijntjes gekleurd. Maar daarin onderscheid ik wel van iemand als Bleker... wat toch een beetje een uh, malle pietje is. <gacht> Vertel, waarom is Bleker een malle pietje als het om uitschreiding gaat? Uh, nou ja, nou, los van die waar je net al refereerde... die incidenten, uh, die, die, die, die, jonge, die die veel jonge vriendin overigens... Uh, uh, uh, gelijk heeft hij hoor. Ik, ik, ik zeg het allemaal uh, vol met afgunst, maar... <gacht> dat briefje naar Mauro. Ja. Maar hij, hij kleed zich daar ook een beetje naar. Hè? De ruikt de zoals zo'n dat die altijd een beetje scheef zit dat Haag, hij lijkt met de kapper te delen met Elisabeth uh, uh, Spies als die vinger kan. Uh, dat is een beetje, maar goed. Overigens, als je zegt uh, zo'n partij, kijk, ze zitten uh, al jarenlang laag in de peilingen, ook laag in de uitslagen. Als je dan van Haarsma maar Buma, toch een VVD, ach, als je die aanstelt, uh, ja. een, een, een, een uiterlijke kloon van, want uh, je vraagt me natuurlijk uiterlijk een kloon van uh, van Maxime Hagen... Ja. ja, maar wat is dat voor garantie op, uh, op winst? Uh, met zo'n malle piekje als uh, bleker. Weet je, dat uh, een vrolijkert. Uh, want hij kijkt altijd uh, een beetje als een... Uh, hij kijkt met die vrolijk over de wereld in. Je, je, hij, hij kan de, de, de partij naar de, de malle moer helpen, maar ook naar grote grotere hoogte. Siewert, hoe zie jij dat? Ja, nou, het, is, het is inderdaad wel grappig. Je noemt een malle pietje. Ik noem het altijd, zeg maar, de, de rol die, die Henk Bleker speelt. Het is wel een beetje het boertje van Buten. Uh, maar ondertussen zitten er wel onder dat ruitje... en staan er wel gewoon een paar glimmende Santoni-schoenen. Dus het is ook wel iets waar hij heel erg mee speelt, hoor, met dat imago. Ja, ze vlaggen op de <laughs> maar expres geen stropdas en zo. Kan dat? Zo over nagedacht. Ja, je merkt het ook vanavond. Kijk, uh, Henk Pleker weet er altijd heel slim mee om te gaan. Maar het, het geluid was echt... Heel verschrikkelijk. En dan ging telkens een deurbel ook van de kerk waar ze in, uh, aan het debatteren waren. En toen hield uh, Bleker zich stil. En toen het geluid weer goed was, ging hij opeens debatteren. Dus hij denkt heel goed na van ja, stel dat ik gequote word en het geluid is slecht, dan is het niet goed. Uh, ik kom er wel weer in als het geluid goed is. En daar zie je wel in dat hij heel geraffineerd uh, met zijn imago uh, aan de slag gaat. En Arno, is het denkbaar een, een, een, nou ja, een lijsttrekker van het CDA zonder stropdas? Nee, vind ik voorkomen ondenkbaar. Ik vind wel overigens een lijsttrekker, want ik geloof dat, maar als het weet, wel, van de Haas maar puur, maar is volgens mij een Fries en het ja. is volgens mij een... Een Fries, uh, ook verstand Fries, sorry, ja, ga door. Nee, nee, een Fries, ja, sorry. Ja. En uh, uh, volgens mij is het Leker in Groningen, maar ik vind het, CDA ja, moet, moet gewoon een, uh, een partijleider uit Brabant hebben. Dus ik, ik zet al mijn centen op, uh, uh, op die Marcel uh, Wintels. Uh, ziet er ook nog goed uit. Uh, ook uh, knap gestropt. Goeie, goede, goede crew cut. Kijk, en de vorige keer bij de Partij van de Arbeid... hebben ze niet naar me geluisterd. Dat, uh, en dat is zo <laughs> Oké. Okay. Met, met, met Iedric met die Samson. Dus en, doe, dat wel. Wel. <laughs> en, uh, en Siebert, jouw persoonlijke voorkeur? Je bent CDA-lid tegenwoordig. Ja, dus maar ik je... mag niet meestemmen. Ik heb ook geen persoonlijke voorkeur eigenlijk. Uh, ik heb ook wel het gevoel dat eigenlijk de, de kandidaat er niet tussen zit. Uh, doe dan een um... voorspelling? Ja, nou wat ik net zei. Uh, als je voor ze veilig wil gaan, ga voor uh, Haarsma Buma. Wil je voor spannend en wat nieuws, ga voor Mona Keijzer of uh, Marcel Wintels. Arno en Siewert, dank jullie wel. Arno. BNN Today. Lisbeth Staats. Tijd voor het laatste woord. En die, dat is vandaag voor burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Brigitte Bardot heeft ooit zeer tot de verbeelding gesproken. Ze was dan ook van ongekende schoonheid. Helaas is Bardot in politiek extreem rechtse kring terecht gekomen. In de afgelopen verkiezingscampagne merkten ze over François Hollande op. Je kiest toch ook geen president die naar Duitsland is vernoemd? En zo blijkt dat ook het begrip Don Blondje een overtreffende trap kent. En ontwerper Hans Ubbink. Aan woensdag om 1 uur op de dam zijn de nationale zwemvliesrace kampioenschappen. Ja, het is een mondvol. En als je niet naar Frankrijk of naar Griekenland wil, mag gisteren kan je wel op vakantie met een vakantiedoeboek. Dat zal ik daar presenteren. Tot dan. En vind je ons leuk? Ga dan naar facebook.com. Daar vind je ook leuke backstage filmpjes van ons. Zometeen langs de lijn met Jeroen Stomporst. Dit was BNN Today. Dank je wel.